11 uur Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is in hoge beroep... tot zes jaar cel veroordeeld wegens de moord op zijn vriendin... Riva Steenkamp in 2013. De straf valt veel lager uit dan de verwachte 15 jaar... omdat de rechter veel bijzondere en verzachtende omstandigheden aanvoerde. Vorig jaar kreeg Pistorius, die vanwege zijn protheses... de Blade Runner wordt genoemd, vijf jaar cel voor dood door schuld. Het OM ging in hoge beroep omdat hem, om hem veroordeeld te krijgen voor moord. In december lukte... Dat, maar de rechtbank in Pretoria heeft vandaag pas de strafmaat bepaald. Pistorius heeft steeds gezegd dat hij onschuldig is. In de VS is opnieuw onrust ontstaan nadat een zwarte man door agenten werd doodgeschoten. Het gebeurde in de stad Baton Rouge in Louisiana. De politie ging af op een melding dat er iemand werd bedreigd door een man die cd's bij een supermarkt stond te verkopen. Toen de agenten aankwamen ontstond er een worsteling waarna de man van 37 werd neergeschoten. Alles werd gefilmd met een mobieltje. Dat zorgde voor veel protesten, zowel online als op straat. Volgens de supermarkteigenaar had de man wel een wapen op zak, maar heeft hij niet geprobeerd dat te pakken tijdens de worsteling. Thank <laughs> you. Het ministerie van Infrastructuur zegt het beeld van de Volkskrant over een stijging van het aantal verkeersdoden op 130 kilometer snelwegen niet te herkennen. Volgens de krant is het voor het eerst met cijfers aangetoond dat het risico op een fataal ongeluk stijgt naarmate de maximumsnelheid hoger ligt. Het ministerie zegt dat vorig jaar het aantal verkeersdoden op 130 kilometer wegen is opgelopen van 16 naar 35, maar in de jaren ervoor was er een lichte daling. En op basis van één jaar kunnen volgens het ministerie geen conclusies worden getrokken. Koning Willem-Alexander, premier Rutte en minister Schippers... gaan volgende maand naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De koning bezoekt de Spelen als erelid van het Internationaal Olympisch Comité. Willem-Alexander was sinds 1998 lid van dat comité... maar nam afscheid toen hij koning werd. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. De meeste bewolking is in het zuiden. Er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. De komende dagen wordt het warmer. In het weekende mogelijk 27 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be served like California. Yeah. You'd see them wearing their baggies. Were Archie sandals too? A bushy bushy blonde hair. You'll catch a surfing at dance outside, you enter a county line say to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 The electric star.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 A pretty man died We cannot, we cannot I allow That so be remind We must show them now We don't we need to lie haven't, we haven't a doubt That we are in the right If you don't look out are you You'll suffer The heroes, the heroes return And, and the royalty I are While the angels chi ma chi